Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Milieuclubs zitten nu bij stikstofonderhandelaar Remkes aan tafel. Laatst mochten de boeren al vertellen wat ze van de stikstofplannen van het kabinet vinden. En nu is het dus de beurt aan natuur- en milieuclubs. Zij willen juist precies het tegenovergestelde van wat de boeren willen, vertelt onze politiek verslaggever. Zij willen dat het kabinet niet langer treuzelt met het herstellen van de natuur. Want de staat daarvan is belabberd, zeggen ze. Er moet dus snel minder stikstof komen en dat kan door minder vee. En daarom willen zij dus juist snelheid met de uitvoering van die stikstofplannen. En zeker geen extra uitstel wat de boeren willen. Na vandaag is het nog niet klaar voor Remkes. Later deze week en volgende week heeft hij ook nog gesprekken met onder meer bedrijven, banken, gemeentes en provincies. Ook bij drugstestpunten merken ze dat het een echte festivalzomer is. Het is zo druk met mensen die hun pillen of poeders willen laten testen... dat ze het bijna niet meer aankunnen en soms nee moeten verkopen, zegt Omroep West. Komt doordat ze te weinig afspraken hebben gemaakt met laboratoria die de tests moeten uitvoeren. Een man uit Leeuwarden dacht even uit te testen... hoe hard zijn nieuwe waterscooter kan maar had al binnen een paar minuten twee boetes aan zijn broek hangen. agenten zaten op een bootje achter de waterscooter... en hadden hem daarom meteen in het vizier. Eén boete was omdat hij veel te hard ging... en de ander was omdat hij geen vaarbewijs heeft. En een primeur voor Schotland. Het is het eerste land ter wereld... waar je vanaf vandaag gratis tampons en maandverband kan krijgen. Gemeenten en scholen zijn door een nieuwe wet verplicht... om die spullen gratis weg te geven. In het Schotse parlement stemde helemaal niemand tegen. Yes 121. Er niet iedereen heeft genoeg geld om tampons en maandverband te kopen. En moet het zonder doen als ze ongesteld zijn. En Schotland wil dat op deze manier dus voorkomen. Het weer een beetje een broeierig dagje. Er trekken wolken over. En op sommige plekken kan een buitje of onweersbuitje vallen. Het is 25 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens op de A22 van Beverwijk naar Velzen. De weg is daardoor dicht tussen knooppunt Beverwijk en de Velsertunnel. Er ligt een enorme lading vis op de weg, dus het zal even duren voordat alles daar weer is opgeruimd. Je kunt omrijden via de A9 door de Wijkertunnel. Tot zover de verkeersinformatie.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 I don't understand what's going on here. Just use your imagination. Yes, that's right. Rainbow Radio Zomfors. Welcome to the best show on the radio. Don't forget the desert She'll turn you to stuff okay, I went to France Tickets only were pounds I went to Greece To something to eat Was, uh, 100 gags met uh, Doritos en uh, Fritos. Dat is een van de, de, de bekendste, uh, ja, wat is het? queer transgender uh, uh, groepen in, in Amerika die een beetje in deze stijl zitten. Het is een soort mix van, nou, ik denk, 20 verschillende genres. Dus ik denk, nou, in het kader van uh, Rainbow Radio uh, gooien we hem er een keer in. Ja, heerlijk. Uh, valt onder de noemer Hyperpop. Heb ik hyperpop, geleerd. ja, ja precies. Ja. Hyperpop, en ondertussen zit ik hier op blauwe chips te eten. Dus uh, nou, ja, dan gaat de wereld voor mij open. Ja. Ik wil net zeggen, een, heel, een, bijzondere, een bijzondere definitie van kleurrijk. Ja, dit. precies, ja. Ja, hartstikke mooi. Welkom bij het tweede uur van Rainbow Radio Zandvoort. En in dit uur gaan we luisteren naar natuurlijk Jelmus Journal in Kleur. Zo'n column, hij zit er al klaar voor. Maar eerst gaan we luisteren naar een interview dat Anja heeft opgenomen met DJ Beaumonde, ambassadeur van Pride to the Beach. Hoi, nog maar in Mirko. Ik zit even te kijken hoor, excuses. <laughs> Ik, uh, een momentje, boom onder. Waar zit hij? Nou, onder, onder, onder, onder die Ik ene zie klok. hem daar aankomen. Ah, hij komt er aan. Nu moet hij even vangen, even kijken. momentje hoor. Ja, hoe was je weekend? En dan, uh, nee, ja, <laughs> nou, ik had een heel erg leuk weekend, maar daar gaan we het straks het volgende interview over hebben. Want dat had weer te maken met de opening van de exposities tijdens de Pride. Hij ja, staat volgens in. mij is hij hier klaar, hè? Hij staat we gaan luisteren. Ja, we gaan luisteren. Ja, we gaan luisteren. We gaan hier komt hij. Nou. Goedemiddag, Bo. Eh, dankjewel dat je mee wil werken aan <laughs> dit interview. <laughs> ja. en wij uh, gaan jou uh, voorstellen aan onze luisteraars om te beginnen... Nou, de eerste vraag is wie ben jij en hoe ben je verbonden aan de, de LHBTI-community? Uh, ja, dankjewel dat ik erbij uh, mag zijn. Um, ja, mijn artiestenaam is uh, Bo Monde, uh, of DJ Beaumonde en uh, ja, ik ben uh, vanaf de jaren negentig verbonden aan de LHBTI-gemeenschap. Uh, uh, ik ben begonnen als vrijwilliger uh, in het COC Amsterdam. Um, Eerst in, in, deed ik garderobewerk, daar draaide ik muziek. Dat sloeg goed aan. En vanuit daar ben ik eigenlijk ook uh, ja, verder gegaan uh, met mijn grote kinderwens. Uh, DJ worden, ook als vrijwilliger. En eigenlijk um, ja, ben ik vanaf die tijd uh, verbonden geweest aan de LHBTI-gemeenschap. Uh, met, met feestjes en uh, evenementen, en oh, ja, okay. ook zeg maar het organiseren van. Uh, evenementen ook. Ja, leuk. Ja, hartstikke goed. Nou ja, wat je al zei, hè. je bent dus DJ. Um, we kennen jou ook al zodanig. Je hebt uh, regelmatig uh, voor ons uh, uh, gedraaid. Uh, vertel eens, eh, um, uh, hoe ben je in de, in de DJ... Nou, dat heb je eigenlijk al verteld. DJ-wereld uh, terechtgekomen. Nou eigenlijk uh, vrijwillig in het COC. Ja. En um, wat, wat is er zo, zo leuk aan het vak van DJ? Um, nou ja, elke dag is anders. En dat is natuurlijk uh, ja, voor elk beroep in principe wel zo. Maar je weet nooit precies uh, wie er gaat zijn... Uh, en hoe het gaat zijn... Um, ja, ik werk ook niet met vaste uh, set, uh, setlists of zo. Dus ik, uh, ik laat me ook altijd inspireren door de avond zelf. Door de mensen die er zijn. En um, de, he, door te kijken naar hoe mensen reageren. En um, ja, de, hoe, hoe mensen zich gedragen. En um, ja, eigenlijk is voor, voor elk moment is er wel uh, een, een, een muziekstuk, een nummer of een song die... Eigenlijk past en, en de kunst is om dat, te, om dat te vinden op dat moment. Ja, om, om, om je publiek goed aan te voelen en, en te weten van hé, hey, als ik dit ga draaien, wordt het hem niet. Ik moet echt bijvoorbeeld iets anders draaien. Dat, dat, ja. dat vind je ook leuk. Dat, de spanning ook wel ja. van, en het voelen. Uh, het contact met het publiek, zeg maar. Ja, zeker. Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat, dat je inderdaad uh, door muziek uh, eigenlijk contact maakt met mensen. En dat je mensen dus ook ja, uh, ja, eigenlijk kan beroeren daarmee. En um, ja, dat je echt een, een sfeer en een stemming kan maken met muziek. Ja, je kan er ja. echt een feestje van maken. Absoluut. Ja, precies. Ja, dat is mooi. Ja. En, en nou ja, dat, uh, je, je draait dus allerlei verschillende soorten muziek, begrijp ik. Uh, je bent niet gebonden aan, aan één soort uh, muziekje. Nee, klopt. House of uh, dat soort, zeg maar. Nee, nee, ik, heb, ik doe ook wel, zeg maar, uh, specifieke feesten. Ik heb ook wel... Allerlei housefeesten gedaan en uh, disco, 70s, 80s, uh, parties. Maar ook uh, inderdaad, voor, voor op het strand, uh, hè, relaxed uh, lounge of uh, beach vibes. Uh, dat, dat maakt het voor mij ook interessant. Ik, ik heb me eigenlijk nooit aan één stijl kunnen vastpinnen. Omdat daarvoor de muziek gewoon te interessant is. En, en ook verschillende stromingen met elkaar uh, ja, zeg maar, mixen eigenlijk. Ja, ja, mooi. Ik, um, klinkt goed. Uh, je, je bent ook Pride of the Beach ambassadeur. Ja, ja, ja. <laughs> Dat ja. moet je niet vergeten, hè? Terwijl, uh, uh, uh, zou je de luisteraars willen vertellen um, waarom je ambassadeur bent? Dus wat, wat is er voor jou belangrijk aan überhaupt de Pride? En, uh, en dan met name de Pride in Zandvoort. Ja. Nou, de pride in Zandvoort is toch wel uh, een hele bijzondere. Uh, omdat ja, zeg maar, het strand uh, en ook ja, het dorp van Zandvoort. ...heeft uh, ja, ook een hele rijke uh, internationale geschiedenis. En um, ja, ik kom eigenlijk al vanaf, vanaf kinds af aan. Hè, op Zandvoort, ik ben, ik ben Amsterdammer. En dat was dan het strand waar je, waar je naartoe ging. Uh, daar keek ik altijd naar uit. Heel herkenbaar, inderdaad. Ja, ja, ja, ja. Zo van, ja, uh, Sonzee, Sandsvoort. Uh, ja. um, en ja, dus toen, toen daar de Pride uh, begon, Pride at the Beach, toen, uh, ja, dat dacht ik, ja, dat, dat, dat, dat ontbrak er eigenlijk nog, nog aan. <laughs> ja. En um, ja, ook omdat het strand ook uh, ja, toch vrijheid uh, vertegenwoordigt en ja, Pride is ook uh, vrijheid uh, in, in mijn uh, inziens van hoe je, hoe je jezelf kan laten zien. He, het is eigenlijk het meest extravagante wat de he, LHBTI uh, community uh, te bieden heeft. Kan laten zien. Um, en het is ontzettend belangrijk uh, dat we onszelf kunnen laten zien. Uh, niet alleen maar voor, voor de, de mensen om ons heen. Maar uh, niet te vergeten ook de mensen die ons niet uh, kunnen zien uh, of die wij niet zien. Um, en en hè, er zijn ook best wel uh, ja, ook stromingen van, van mensen die dus eigenlijk ook tegen de Pride zijn. Omdat ze juist dat niet willen zien of daar, daar angst voor hebben. Um, en, en daarom is het ook zo belangrijk dat we dat blijven doen. Ja. Zelf, dat we onszelf laten zien en inderdaad met alle pracht en praal hè? dat is natuurlijk de rest van het jaar uh, is dat niet zo yes. of is dat zeg maar in, in, eigenlijk meer in besloten kring maar dan hè, met pride voor, ja echt voor iedereen om het te zien ja, ja. dan vraag je echt aandacht voor zichtbaarheid, de, we zijn er ook Reel. nou ja, we mogen gezien worden en ja, en, um, ja we en hebben trots ook trots zijn op onszelf en pride ja. ja, het is, het is ontzettend... Uh, ja, het is een heel mooi, bijzonder e evenement. En het is dan ook een heel kwetsbaar evenement. Hè? Er is altijd kritiek op. En, um, maar er zijn genoeg werelddelen... Um, waar LHBTI'ers echt geen leven hebben. Uh, zichzelf niet kunnen laten zien. Uh, in, in zelfs in gevaar zijn, in levensgevaar zijn. Um, en dat mogen we gewoon niet vergeten. Hoe kwetsbaar um, ja, die positie is die we eigenlijk hebben. ja. Ja, ja, zeker, absoluut. Nou, daar zijn we heel blij mee dat jij ambassadeur bent uh, voor ons. En uh, je verhoort het perfect. Um, maar ja, nu willen we natuurlijk weten... Well, wanneer ga jij draaien? Wanneer <laughs> zien we jou? <laughs> ja, ja, bij Pride uh, at the Beach uh, ben ik in ieder geval bij het vrouwenfeest. Uh, ja. Dat is bij Strandtent uh, Ons. Uh, en dat is ook heel bijzonder, want dat is de eerste keer... In, uh, in, in de geschiedenis van de, van, de, van de Pride at the Beach dat er een, een vrouwenfeest gaat zijn uh, op het strand um, ja, dus dat, dat vind ik ook heel spannend het is ook een, een poosje geleden dat ik een, vrouw, echt een exclusief vrouwenfeest uh, gedaan heb um, er is toch behoefte aan en uh, nou ja, ik, ik denk dat het helemaal uitverkocht raakt dus ik, ja, als, er zijn nog wat tickets geloof ik ja. Um, koop ze meteen want ja het is eigenlijk ook best wel uh, voor, voor, hè, voor, niet voor het is beperkt zeg maar qua hoeveel ja. mensen daarbij kunnen zijn, hoeveel vrouwen erbij ja. kunnen zijn, dus dat is eigenlijk uh, het belangrijkste voor nu, ja ik ga nog naar, uh, naar uh, sitarts, uh, half juli voor uh, de uh, Pink Voltage uh, Party is ook een, uh, een first, een primeur en um, ja, mijn, mijn vaste uh, stamplek in Amsterdam, de Queen's Head, daar ga ik ook nog draaien op uh, 9 juli. En uh, dat is ook een hele leuke mix van uh, allerlei verschillende uh, mensen, maar ook vooral uh, gay en LHBTI uh, ja. mensen komen daar. En, en privéfeesten doe ik ook nog, dus uh, voor bedrijven... En uh, ja, ook voor trouwerijen ga ik ook nog in de aankomende tijd uh, werken. Oh, ja. Ja. En je draait ook altijd in september op lesbos, hè? Uh, nou ja, als het even kan. Uh, natuurlijk uh, met de coronatijd uh, ja. uh, 100 weken pauze gehad. Maar uh, ik ben wel van plan om daar naartoe, in ieder geval naartoe te gaan. En dat is ook uh, toch vaak een, een spontane uh, gelegenheid... He, ook op het strand. En uh, ja, ik ben er wel bij betrokken. En dit jaar hebben ze ook hun twintigjarige jubileum daar op Lesbos. Uh, van, de van, de, de, van het Vrouwenfestival. Ja, ja. De, ja het Vrouwenfestival. Oké, okay, heel mooi. Nou, dat, uh, uh, wat mij betreft uh, is het interview uh, zeg maar zo goed als afgerond. Maar we willen natuurlijk heel graag van jou weten. Heb jij een verzoeknummer? Ja, ja, ik heb daar wel over nagedacht. Want het is natuurlijk één nummer, is natuurlijk, uh, ja, hoe ga je dat? Uh, dat ene nummer um, is toch geworden: uh, Adeva, uh, of Adeva, uh, Musical Freedom. En ik denk ook dat dat heel goed past bij uh, The Pride at the Beach. Uh, hier in Nederland, uh, in Zandvoort. We kunnen vrij zijn, we kunnen zijn wie we zijn, maar dat is niet uh, ja, overal ter wereld zo. Um, en yeah, ja, een van de dingen die van de teksten in het in de song uh, is One day we'll all be free. One Boys. day we'll all be free. Ik vind free. het een prachtige afsluiting. En uh, dus we gaan nu luisteren naar Adiba musical Freedom. Dankjewel. What? in the air en dat was Adiva met musical freedom en hiermee heb je eigenlijk al een heerlijk voorproefje gehad van wat Boemonde zal gaan draaien op de Women Pride Party at the Beach. Uh, ben je erin geïnteresseerd? Voel je je vrouw? Ben je vrouw? Uh, Identificeer je, je als vrouw? Dan zijn er tickets voor je te koop via pridedebeach.com en uh, klik dan even op de link Women Pride Party 31 juli 2022. Ze zijn nog te koop, uh, een, een paar. Dus het wordt druk bezocht en nou, het weer ziet er ook al gunstig uit. Ga lekker uit je dak. Jomers, journaal in kleur. Ja, dit keer even vanaf een andere plek. Namelijk twee stoelen verder in de studio. Mijn column Trots heet die. We moeten het hebben over het woord trots. Het is een gekke tijd, er gebeurt zoveel om ons heen, ver weg of juist heel dichtbij. Nederland loopt vast met de boerentrekkers voorop. Steeds vaker hoor je dat mensen het idee hebben dat hen iets wordt afgenomen. Kijk naar de stijgende energieprijzen, toch strengere regels rondom gokreclames, het onzekere stikstofbeleid, maar ook meer aandacht voor meer diverse seksuele voorlichting. Er is behoefte aan stabiliteit in een bewogen tijdsgevricht... Door te hebben over de onmisbare waarde van trots. Het verhaal van Pride. Nog even terug. Pride is natuurlijk ontstaan ter herdenking van de Stonewall Redden. Deze ontstonden op 28 juni 1969 toen de politie een inval deed in de Homo Bar Stonewall in de wijk Greenwich Village in New York. Nadat de politie hardhandig optrad tegen enkele lesbische vrouwen, begonnen al dan niet dakloze Homo-jongeren uit de bar en uit de buurt als mede de zwarte drag queens, Marsha P. Johnson en Nova terug te vechten. Genoeg als ze hadden van de jaren van treiterijen en geweldberegingen vanuit de autoriteiten. Oké, okay, dat weten we eigenlijk al wel een beetje. Een revolutie zonder pijn bestaat echter niet. Pijn die met de nodige pleisters, fundamentele veranderingen, de nodige symboolpolitiek door de jaren heen... enigszins verzacht, maar lang nog niet weg is. Er is zelfs sprake van een gevaarlijke omwenteling die steeds meer mainstream wordt. Kijk naar Amerika, waar middeleeuwse toestanden aan de orde van de dag zijn. Terug in de tijd. Aanleiding voor de NOS om van het weekend te koppen. Discussie over abortus ook in Nederland weer actueel. Ook in Europa wakkert een onheilspellende wind aan. Een cocktail van populistisch rechts en orthodox constatieve gedachten van voornamelijk christelijke aard. Het afnemen van rechten van mensen die deze beleiden eens niet volgen, zoals in Polen en Hongarije. Ook in Nederland worden deze met genoegen ontvangen in communities die bijvoorbeeld ook vinden dat de man boven de vrouw staat, abortus een moord noemen, maar vooral voor het leven zijn. Conservatief liberalisme noemt bijvoorbeeld de politieke partij Forum voor Democratie deze stroming. Van SGP wisten we al dat zij een fundamenteel andere kijk hebben op het leven, maar samen met onder andere dus FVD vechten zij voor het gezin met de man en vrouw als onomkeerbare basis. Vooral de demonstranten die zichzelf pro-life noemen, trekken ook hier steeds vaker de aandacht. Pro-life. Totdat het kind arm, honger lijdt, ziek is, dakloos, gay, van kleur, immigrant, transgender of mentaal instabiel. Dan nog even terug naar de trots. Want wat is het dus ondanks deze dingen, mooi om te zien, die strijd die gaande blijft. Waar ook, waar ook ter wereld. Al schieten de autoriteiten op je met rubberen kogels, worden er op dit moment homo's opgesloten en gemarteld in kampen in Tetsenië en hier in Nederland LABTI asielzoekers niet veilig zijn. Ondanks al die onzekerheid en pijn zetten wij juist onverminderd door. Misschien is wel met een groter gevoel van urgentie dan ooit. Er valt zoveel te winnen, maar tegelijkertijd staan basisverworvenheden ineens op het spel. Dat is de kracht van Pride, de, de boodschap van onmisbare inzet voor bestaansrecht. Iets dat blijkbaar zo ter discussie staat. De twee muzieknummers die hierna zullen volgen na deze column sluiten aan bij deze kwetsbare waarde van trots. Trots, een gevoel van blijdschap, een teken van geluk, een overwinning. Dat is ook Pride en Pride at the Beach wat komende maand weer voor de deur staat in een notendop. Een feest om te vieren, ook dit jaar weer. Voor iedereen van alle... Soorten, kleuren en maten. Voel je vrij, wees jezelf op jouw eigen manier. Dat is pas een teken van echte trots. Jelmer's journaal in kleur. The day van uh, Mika hier op uh, ZFM Zandvoort bij de Rainbow Radio. En daarvoor? Hè? En daarvoor uh, hoorden we, de, uh, even kijken, is het nou This of That? Ja, This is the Life van uh, Son Lux, Mitski en David Byrne. En dat komt uit een film, want ja, misschien zeg je die artiesten niet echt wat. Mm -hmm. uh, maar dat komt uit een film die ik, uh, even kijken, begin juni of zo heb gezien in de bioscoop. En die heet Everything, Everywhere, All at Once. En ja het nummer zelf gaat niet zozeer om iets wat aan LBTI is gelinkt... maar toch ook wel weer wel. Want daar proberen we altijd een beetje de muziek op uit te kiezen natuurlijk. Die film gaat eigenlijk, je denkt misschien heel simpel... maar het laat eigenlijk een leven van een... Uh, Koreaans gezin, uh, een man en een vrouw die hebben een wasserette, uh, het, Best wel gewoon een simpel leven, zeg maar. Niet echt dat je er rijk van kan worden, zeg maar. Ze wonen ook boven in een kleine uh, eenruimte kleine boven de Wasseretten zelf. Uh, samen met uh, hun dochter, uh, die is uh, ook zeg maar, tiener, dus die ontdekt ook de dingen en die is, uh, is lesbisch. Niet dat dat uh, centraal staat in het verhaal, want wat vooral, waar het vooral om draait is eigenlijk uh, die vrouw dus, uh, de, de moeder dus... die uh, krijgt op een gegeven moment... Ja, door dingen die niet kunnen... maar dat is dan in die film. dus door Het is een soort psychologisch... Een beetje een sci-fi film. Uh, ja, ja, ja, ja, precies. Een soort ja. psychologisch uh, spel... Wat, wat je daar te zien krijgt. Uh, want zij is dus best wel onzeker... over de keuzes die ze heeft gemaakt in het leven. Van Ik had ook bijvoorbeeld met een andere man kunnen gaan... of ik ben uh, niet gelukkig... op de plek waar ik nu ben. En dan zie je eigenlijk... Um, uh, krijgen ze die, al die uh, dingen te zien, weet je wel. Wat, wat voor keuzes ze dan had gemaakt in de gedaante zoals ze nu is. Waar ze dan terecht uh, had kunnen komen. Uh, uh, en uiteindelijk brengt het eigenlijk nog veel meer schade aan. Aan de situatie die ze nu heeft. Uh, en uiteindelijk heeft het dus een hele mooie boodschap. Uh, die zit echt op een gegeven moment zo in die film. En dan denk je eigenlijk gewoon, het wordt niet letterlijk gezegd. Maar je ziet eigenlijk gewoon dat je altijd blij moet zijn met waar je nu bent. Ondanks de keuzes die je hebt gemaakt. En het geen zin heeft om altijd maar te twijfelen over uh, wat beter had geweest ofzo. En de, uh, best wel dat rustige nummer. Uh, This is the life. Dat gaat daar een beetje over. Um, een leven van onzekerheden en uh, kwetsbaarheden. Die je maar gewoon beter op de manier kan blijven doen zoals je het altijd hebt gedaan. Ja, nou ja, dat is een discussie waard natuurlijk. Want dan ben ik het niet helemaal mee eens. Als we dat zouden doen, dan waren we nooit verder gekomen... waar we nu zijn. Maar ik snap wel wat je bedoelt met, uh, met die strekking. En uh, hij, hij sloot ook heel mooi aan bij je, bij je column. Uh, uh, gepassioneerd weer, uh, uh, uh, Jomer. Uh. Ja, er zit ook wel dat dan in. En een beetje een teken van emotie. Want het ging dus uh, vooral over trots. Iets, eigenlijk iets heel erg positiefs. En dat zijn we volgens mij allemaal een beetje... Uh, uh, ja, niet, niet onze community zelf... maar wel in zijn algemeenheid... gewoon als samenleving een beetje aan het verliezen. Iedereen is een beetje in zijn eigen, in zijn eigen dingetje gekeerd. We, we lopen compleet vast... Uh, op bepaalde terreinen. En uh, dan is het juist mooi om te zien... dat de, dat de kleurrijke community... die wij hebben dan... Uh, uh, de, daar toch nog... ondanks die strijd, ondanks al die pijn... Uh, verandering in blijft brengen. Ook in Nederland... Want uh, ja, je ziet het aan Amerika. Daar is het ook weer uh, 1800. Dus, ja, ja. ja, ja, ja. Ben je het bedreigend zoals het nu gaat? Uh, uh, de ontwikkelingen? Ja, nou ja, ik heb dus ook een interessant boek gelezen onlangs. Uh, dat heet uh, De Nieuwe Kruisvaders. Van, uh, van uh, Sander Rietveld, dat is een journalist van de Volkskrant. Uh, en de ondertitel van dat boek is... Uh, uh, de onhuilspellende, of nou niet dat woord eigenlijk... maar de, iets met voor en dan de relatie tussen populistisch rechts... en orthodox christelijke gedachten. En je ziet eigenlijk gewoon dat die twee uh, dingen... om toch een beetje in uh, uh, liefdestermen te blijven... met elkaar flirten de hele tijd. De hele tijd uh, zeggen van, oh, dat kan eigenlijk wel. Bijvoorbeeld, dan noemde ik het voorbeeld van FVD of de PVV zelfs ook. Die hebben hele enge conservatieve gedachten helemaal niet vanuit een christelijk uh, oogpunt of vanuit een fundamenteel andere kijk, maar die hebben hele rare gedachten, zeker dus die een beetje radicaliserende uh, Thierry Baudet, zeg maar, maar die, die spreekt dus blijkbaar wel een hele grote groep aan, een beetje onder de radar, dat is eigenlijk misschien nog wel gevaarlijker, waar je eerst altijd dacht, oh, dat zijn die uh, mensen uit de Bijbelbelt, weet je wel, maar nu wonen ze ook gewoon naast je in het vrije, blije Amsterdam of Zandvoort. Ja, ja, ja. En dat vind ik wel een, een, een zorgelijke ontwikkeling... samengenomen dus met dat steeds meer mensen eigenlijk zich afsluiten. En dus dat het blijft doorontwikkelen... blijft radicaliseren. En, ja, nou ja. Ja. en ze hier maar weer het belang van het elkaar kunnen ontmoeten... En uh, Dat ja, ook. Dat, ja. is, uh, dat is dus kom uit je bubbel en vier met z'n allen. Dus bijvoorbeeld de Pride in, uh, in Zandvoort. Uh, mm -hmm. Die voor Jan en alle mannen is. En niet alleen voor mensen uit de regenboogcommunity. Maar juist vanuit die regenboogcommunity voor iedereen. Ja. En daar gaat het ik om. Dat we met elkaar gewoon uh, plezier en in vrijheid en dergelijke kunnen leven. Naast al die verschillende opinies die we hebben. Ja, inderdaad. Ja. Uh, ik denk dat het wel mooi is om uh, toch maar eventjes te luisteren... naar wat we in eerste instantie gedacht hadden. Het uh, nummer van uh, Zaufke und Lund... Uh, ik weet niet of oh, je ja. een verre bestaan. Ja, prima. Dan wilden we niet naar het interview gaan? Nee, nee, laten nee. we deze oh, maar ja, ja. Eventjes, uh, toch maar even gewoon ingooien. Uh, uh, want, ja, die uh, hebben we zeker. Precies. Uh, wir sind jules Wir sint schwul ja. Ik totaal schwoer, door en door. Totaal schwoer. Schwule stern, schwule oren, in profiel. En van vorn schwul im Kopf en im Bauch, und das Herz dazwischen auch. Alles schwul, meer of minder, und wer soll mich daran hindern, wenn ich sage, ich bin homosexuell? Dat heißt schwul oder gay, warmer Bruder, auch okay. Alles gut, alles cool, ich bin schwul. Ich bin schwul und das gern, schwul zu sein, das ist mein Stern, schon als Kind. So mit neun wollte ich nie was anderes sein. Jedes Gen in mir drin, zieht mich zu den Kerlen hin. Und selbst meine Handgelenke schwucken rum, wenn ich sie schwenke. Ich bin samt und sonders homosexuell. Was je denkt, mir egal. Ik vind mich total normal. Ik ben ich. Ik bin ich. Ich ben cool. Ik ben schwul. Is doch schön. Er had daarmee geen problemen. En weil ik mich ook niet schäme, hat kein Mensch mit mir problemen. Ik ben schwul. En beliebt, Weil man mich als menschen sieht. Selbst mijn heten Freund, mijn bester, sieht den Mensch und nicht die Schwester. Er is schwul. Is doch toll, schwule. Genau, doch im Grund des Herzens is dat ja egal. Wenn das Herz dich erblickt, traut es nicht, wer dich nachts zwikt. Er is goed, er is cool. Eine echte Mutter kann das einfach spüren, wenn das Kind eine eigene Richtung nimmt. Meine hohen Schuhe macht er, ich wollte immer schon eine Tochter. Und, und wir Eltern haben unglaublich profitiert. Wir sind weicher, finden Tiefe und wir sehen das positive. Zo'n Flätschend om wie Brot met Longe spelen, ohne Ami und Meketchen. En wil Mamis Baby nehmen. Gut, dafür gibt's keine Enkel draufgeschissen. Dafür geeft mir keine Tussi auf den Senkel, die den Jongen hier verführt. Nein, tegenover mij zit André Donker. Als Pride at the Beach ambassadeur, organisator en ook curator van de exposities tijdens Pride at the Beach. En natuurlijk, last but not least, ben je ook mijn man. Dat is ook wel uh, uh, niet onbelangrijk om het zo te zeggen. Maar daar gaan we het niet over hebben. Welkom uh, André, fijn dat je er bent. Um, Pride at the Beach heeft drie exposities di dit jaar. Welke, welke exposities zijn dat? Um, nou, ten eerste ook goedemiddag. En leuk dat je me gevraagd hebt. Dat uh, is uh, in het Zandvoort Museum de uh, expositie A Portrait with Pride. Uh, op de boulevard is it, uh, zijn het de expositie Memories on the Beach by Flo. En vanaf 29 juli is het portrait of een icon in het raadhuis in Zandvoort. Oké, okay, nou die icon, daar gaan we zo direct eventjes over hebben. We beginnen eerst even, zeg maar, met de andere exposities. Want die zijn inmiddels uh, geopend. Het is nu 4 juli. Afgelopen vrijdag is de opening geweest. Hè? Uh, laten we ze even denkbeeldig aflopen. Als we gaan naar de boulevard de Favage... Ik, ik blijf daar altijd mijn tong over breken. Boulevard de Favage. Wat, uh, wat zien we daar? Wat kun je daar zien? Uh, wat je daar ziet zijn uh, um, de 30 panelen. Of de 15 panelen en... Een dubbel uh, uh, panelen zijn er, dus er staan 30 afbeeldingen. En uh, dat zijn uh, striptekeningen van uh, striptekenaar uh, Floor de Goede. En wat hij gedaan heeft: hij heeft, zijn, uh, uh, hij heeft een strip, dat heet Flow. Dat is, eigenlijk, uh, dat is hij eigenlijk zelf. En op de boulevard heeft hij uh, herinneringen van Flow op stranden in, uh, over de hele wereld uh, uitgebeeld. En uh, dat laat hij dat daar zien. Ja, ja leuk. Ja, en ik heb begrepen dat zeg maar, de tekstballonnen die er zijn, die zijn uh, in het Engels. Dus uh, internationaal. Ja. ja, dat klopt. Ja, en uh, uh, nou, uh, bij de opening aanwezig geweest zijn, uh, was uh, leuk druk bezocht. En ik heb al gezien zeg maar, dat er verschillende mensen inderdaad uh, met veel plezier uh, de twee aan het bekijken zijn. En uh, er wordt uh, flink om gelachen. Maar er zijn ook wel. Uh, een aantal die even tot uh, nadenken stemmen. Dat klopt, ja. ja. ja. ja. Um, en, en dan is er uh, zeg maar een item... want je, je kunt ze kopen, heb ik begrepen. Er, zijn, uh, er is een selectie van vijf... en uh, die zijn in beperkte oplage te koop. Uh, er zit een QR-code naast de afbeelding. Dus als je die scant... dan kom je op de uh, pagina terecht van Pride at the Beach. En dan kun je ze, uh, als je wil, kun je daar... Uh, ...informatie vinden om ze eventueel te kopen. En uh, ze worden dan uh, genummerd en gesigneerd door Floor zelf. Oh wauw, dus dan heb je de echte Floor de Goede in, uh, in huis. Dat klopt, ja. ja, ja. ja. ja. Mooi, wow. ja. Um, Nou, Dan hebben we natuurlijk nog uh, de expositie in het Zandvoorts uh, Museum. Die stel je altijd samen met uh, René Zuiderveld. En dat doen jullie al, al zes jaar lang. Cool. Um, wat hebben jullie dit jaar uh, samengesteld? Uh, we hebben dit jaar gekozen voor het uh, thema uh, portretten. En uh, we hebben wederom, een, is het een groepsexpositie, dus we hebben diverse kunstenaars uitgenodigd uh, om iets te doen met het thema portretten. En uh, zij mochten hun uh, het zelf, uh, uh, het thema portret zelf, uh, uh, hoe noem je dat, interpreteren, interpreteren. Uh, dus het zijn uh, ja, hele diverse werken geworden. Uh, die ja, een interessant beeld geeft van portretten. Ja. En uh, dat, ma dat maakt een beetje mystiek uh, spannend. Kun je zeggen één of twee uh, benoemen? Of, of uh, highlighten? Wat uh, we nou, er is een, de, we hebben dit keer voor het eerst uh, een kunstenaar die werkt met keramiek. En die heeft een prachtige installatie gemaakt met, uh, uh, uh, met keramiek. Ja. Gena genaamd 100 uh, Holes. Oh. En uh, hij is niets met uh, wat de meesten denken in, bij LHBTI aan holes. <laughs> maar, uh, het is, uh, wat hij gedaan heeft, is hij heeft de, uh, wat je vroeger uh, in de vorige eeuw of twee eeuwen geleden had, de, de silhouet knippen, oh, zwart, ja. zwart ja. silhouet knippen. Dat heeft hij vertaald op een moderne manier in keramiek, dus zeker de moeite waard. Die is, die is inter heel interessant om te zien. Ze zijn allemaal heel interessant, maar die is heel ja, extra bijzonder. Mm -hmm. um, dan hebben we ook audiokunst uh, en we hebben videokunst. Uh, de videokunst is van uh, Masoud, die uh, hier uit Zandvoort komt. Ah, ja. um, we hebben uh, ja, fotografie, wat eigenlijk altijd uh, wat de rode draad een beetje is. Het kan ook niet anders met René als uh, mede-conservator... En um, we hebben sieraden. Hele mooie sieraden. Ja, eigenlijk heel erg divers. Ja, Verschillende soorten media. Ja. En, uh, en dat dan allemaal, zeg maar, als portret. Ja, ja. ja. spannend. Ja, dus zeker naar gaan kijken. Ook deze expositie was druk bezocht. En of uh, tenminste de, de opening daarvan, oh, ja, ja, ja. en uh, met een mooi woordje van de, van de burgemeester. En, en, en nou ja, dan uh, nog een, een persoon die daar de opening deed, ja. waar daar gaat de derde expositie ja, over. Ja, dat is Dusty en uh, Dusty is een, nou inmiddels toch wel in uh, Amsterdam en daar buiten wereldberoemde drag queen mm -hmm. um, en uh, ook wel bekend als de bingo koningin van de Zeedijk, ah, ja. Ja. zij, o, zij host altijd, heeft altijd de bingo bij de queen set gehost. En uh, is een geweldig uh, individu. Mm -hmm. uh, soms een beetje grof gebekt. Um, ja, ze noemt zichzelf uh, van alles. En uh, uh, ja, het is gewoon heel interessant. En daar hebben we um, in het Raadhuis vanaf 29 juli een week lang uh, een speciale expositie aangeweid aan Dusty zelf. Uh, icon, een uh, portrait of een icon. En daarin ja, kun je een kijkje nemen in uh, niet echt het leven, maar uh, uh, wat, dus, wat en wie dus die is. Uh, er worden uh, uh, foto's geshoot van fotografen die haar allemaal al een keer op uh, de gevoelige plaat hebben gelegd. Uh, er is een schilderij wat speciaal voor de gemaakt is, over de gemaakt is, voor de gemaakt is. Um, er worden kledingstukken geshowd van haar en uh, daaraan gelinkt zit de Dusty Foundation oh ja. daar heeft Dusty haar uh, uh, uh, silhouet, haar, haar beeldenis aangeschonken uh, en uh, of aan ja, beschikbaar gesteld aan haar naam en die zijn ook aanwezig dat is een, uh, een organisatie die uh, zich uh, richt tegen het geweld uh, tegen LHBTIQ. Ja, van de campagne Ik ben het zat. Ja, onder andere. En dat is 29 juli. Je ja. opent 29 juli. Ja. En dat is uh, dan in het uh, raadhuis. Ja. ja, klopt. Dus aan de Halterstraat 1. Ja. Ja. Ja. Um, uh, nog even terugkomend op die, uh, die, die expos. En, uh, dus er zijn prins van, uh, van Flow. Zijn er te koop? Uh, zijn er uh, meerdere kunstwerken te koop? Of? Uh, nou, de kunstwerken... Um, uh, zijn niet daadwerkelijk te koop wat er hangt. Mm -hmm. uh, een museum is, niet, uh, is geen galerie. Nee, precies. Dus die stelt alleen tentoon. Ja. Maar ben je geïnteresseerd in de, de kunstenaar en wat voor werken hij allemaal heeft, dan uh, zijn er, is er een mogelijkheid om na te vragen. Wie de kunst, de, tuurlijk zijn de namen van de kunstenaars bekend en dan ga je naar de website en. Kun je via, de website, kun je via de, website de website bij de kunstenaar zelf vragen ja. wat, wat, wat het is en ja. waarom. En, uh, ja. Dus ja. als je geïnspireerd bent naar het bezichtigen van de expositie... je denkt, daar wil ik meer van weten of misschien zelfs wel hebben... Ja. dan uh, kun je... Nou, er komt ook, een, er komt ook een boek te liggen, dat was helaas nog niet op tijd klaar... waar het verhaal over de kunstenaars in staat... en waar er wederom een QR-code in zit... en wat je direct ja, uh, ja naar de verschillende, naar de verschillende, verschillende de website websites linkt. Uh, ja, ja. ja. Yo, nou, eh, dan zijn de tien minuten eigenlijk al bijna weer op. Eh, heb je eh, adviezen of suggesties of tips voor de luisteraars... als ze naar de exposities komen? Um, nou ja, ja nou de, degene op de, op de boulevard. Daar moet je gewoon van gaan, gaan genieten. Dat is prachtig werk. Uh, Sommigen zijn ook zeer herkenbaar. En... Uh, ja, het is humoristisch, vertederend en uh, ook wel met een boodschap. Dus ga die, ja, ga die absoluut bekijken. Ja. Uh, portraits adviseer ik je om te gaan bekijken en... Uh, um, te, je laat je inspireren en, en, en uh, laat het werk um, zichzelf aan jou presenteren. Uh, kijk er met open blikken naar en uh, ja, het is gewoon prachtig werk. Ook met een boodschap natuurlijk allemaal. We stellen deze exposities niet voor niks samen. En... Uh ja, dat is het. En dus die, daar moet je van gaan genieten. Ja, ja dat is ja, ja Dan heb ik begrepen dat zeg maar, de, de expositie, Memories of Flow of Memories on the Beach, dat is vrij toegankelijk voor ja, elk klopt, moment, dat is want dat gratis. staat in de buitenlucht. Dat, ja. dat is gratis. Um, het museum uh, is met museumkaart of, uh, of een toegangsprijs. Ja. En uh, speciaal speciale openingstijden. Hè? Dus, ja, dus je klopt. moet even de. Ja, dat hebben ze allemaal. Of, dus het best even de website te bekijken. Ja, ja. de website van Pride to the Beach. Ja. En dan kun je inderdaad uh, de openingstijden. Niks ja Of die van het museum. Allemaal. Of van het museum, dat kan ook, ja. Um, heb je tot slot nog iets toe te voegen aan dit uh, interview? Um, heb ik iets te voegen aan dit interview? Um, nou, dat ik hoop dat, dat de bezoeker uh, er wederom zo enthousiast vandaan komt. En, uh, en erover na gaat denken wat we in de vorige jaren hebben... Meegemaakt en de reacties die we daarop gekregen hebben. Over het algemeen altijd positieve reacties. En hopelijk gebeurt dat dit keer weer. Ja, nou dat gaat zeker lukken. Um, we gaan luisteren naar uh, je verzoeknummer van uh, Sébastien Delage, Les Garçons de l'été. Uh, ja. Waarom? Oh, dat nummer, uh, ik spreek geen woord Frans, maar uh, <laughs> dat nummer um, ben ik. Uh, onder een uh, animatiefilm zit die we gezien hebben bij uh, uh, de roze filmdagen ah, ja. en uh, met en zonder die animatiefilm is het een, uh, een, een nummer wat, ja, wat mij gewoon een heel goed gevoel geeft uh, ja, wat, ja het is gewoon een heerlijk nummer en dat is het eigenlijk. We gaan naar de luisteren dankjewel voor je komst. Dankjewel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 Dans les dernières heures que les paupières sont moi, que je ramène à moi les garçons de l'été. Garde postale sans Saturnin, signé en bas par Valentin, mon bel amant du Luberon. Cruelle sans concession Rendez-vous sur l'île de Bréa, Mon beau marin c'était Sacha Comme ton ciré on était bleu Ce doux matin chaud et pluvieux C'est dans les coups de cœur Les morceaux de mémoire Que j'emporte avec moi c'est divin péché C'est dans les dernières heures Que les paupières sont noires. En dit was hem weer het uh, tweede uur van Rainbow Radio Zandvoort. En de Pride gaat eraan komen. Uh, kijk op de website www.prideatthebeach.com voor het totale programma. Wij zijn alvast klaar, helemaal voor de zomer. En zien jullie graag tegemoet hier in het Zandvoortse met prachtig weer. Dank aan Mirko, dank aan Jelmer, dank aan Anja op afstand. En uh, nou ja, mijzelf. Uh, tot de volgende keer. Je mag blijven Ronald. Oh nou, dankjewel. Doeg. Tot 1 augustus. Les peines de cœur et le ciel gris. Au coin d'une rue, je t'ai revue, tu ne m'as jamais reconnu C'est dans les bouts de cœur, les morceaux de mémoire. Que j'emporte avec moi, c'est divin péché. C'est dans les dernières heures Que les pauvres sont noirs